Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het is onduidelijk over de lijsttrekker doorgaat.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 Dit was het NOS-journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland is bij het knopend Kleinpolderplein de verbindingsweg naar de A13 richting Haag dicht. Dat komt door een aanrijding eerder vanavond. Daarbij is ook diesel gedekt en dat wordt nu schoongemaakt. De opruimen daarvan gaat nog enkele uren duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt?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 Die nog niet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 Seen her. I feel like I've been dying for a smile mm. And I'm not gonna stop Cause time waits for no one I gotta hold me what I got Walking alive I can feel the world spinning round Do you feel it? Oh yeah Before every day comes a night And When you're blind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 I'm a always Van ZFM ZFM